Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Ik ben met het NOS Journaal. Steeds minder gezinnen worden onder toezicht gesteld vanwege kindermishandeling. Dat komt volgens het advies hun meldpunt kindermishandeling... doordat mensen sneller bellen als ze vermoeden dat een kind wordt mishandeld. Daardoor kan het meldpunt eerder hulp inschakelen om zo'n gezin te begeleiden... en is het minder vaak nodig om de Raad voor de Kinderbescherming erbij te betrekken. Het mijlpunt kreeg vorig jaar bijna 60.000 telefoontjes... van mensen die vermoeden dat in hun omgeving een kind wordt mishandeld. Vorig jaar waren dat er 10.000 minder. In Noorwegen zijn drie terreurverdachten gearresteerd. Ze hadden van plan zijn geweest om aanslagen te plegen... maar waar is niet bekendgemaakt. Volgens de Noorse politie hebben de drie banden met de terreurbeweging al Qaeda. De politie legt een verband tussen de arrestaties en al qaeda plannen voor terreuraanslagen in Engeland en Amerika. Noren spreken van een zeer ernstige dreiging. Onderzoek naar de branden in Veendam zit muur vast, meldt de politie. In maart en april woedde er een serie branden in de Groningse plaats... onder meer in een discotheek en een elektrohandel. Bij een van die branden kwam een brandweerman om het leven. In mei werden twee verdachten aangehouden, maar die zijn weer vrijgelaten. Vorig jaar werden 2% minder woningen verkocht vergeleken met een jaar eerder. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars... komt dat door de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek... en het opraken van potjes voor koopsubsidies en startersleningen. De huizenprijzen liggen gemiddeld anderhalf procent hoger dan een jaar geleden. De Italiaanse politie heeft de leider van een van de machtigste clans van de Comorra opgepakt. Mafia-syndicaat dat vooral actief is in Napels en omgeving. De 42-jarige Cesare Pagano gold als een van de 30 gevaarlijkste voertvluchtigen van Italië. en werd in zijn villa aan de kust van Napels gearresteerd. Het weer aan de kust, er is nog wat bewolking, in de rest van het land is het zonnig, temperaturen 24 graden aan zee en een gaat of 31 in het oosten. Morgen wordt het met 27 tot 32 graden nog wat warmer. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 To you. I gave you your dreams Cause you meant the world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 You're loving me 'cause you're doing it perfectly. perfectly. Yeah, Cheers. Yeah. Don't in the separate band.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 To break your heart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 some blazing Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en nog zeer lang. Hij was een man.